de innerlijke Christus. Het feit dat u naar deze site gekomen bent, kan erop wijzen dat u de stilte zoekt. Wellicht wilt u in alle rust de tijd nemen om de waarden en verborgenheden van het leven te overdenken. Het kan zijn dat u bewogen wordt door het wonder van het leven, de ademende denkende mens, en dat u verwacht dat er iets waardevols aan uw leven ten grondslag ligt. Mogelijk verlangt u hierover tot een juist inzicht te komen. Laten we onze aandacht samen richten op de kern van ons verlangen. De mens is in essentie goddelijk, onsterfelijk. Toch zijn wij, aardgeboren mensen, sterfelijk. Door de eeuwen heen is altijd verkondigd dat er voor de mens een mogelijkheid is tot terugkeer naar de oorspronkelijke goddelijke staat. Voor velen blijft dit tot nu toe schone theorie en schone schijn. Maar toch wordt er in de heilige taal steeds de nadruk opgelegd dat het goddelijke ons zeer nabij is. Zo staat er geschreven Laat niemand u verleiden met de woorden ziet hier of ziet daar, want het koninkrijk Gods is binnen in u. Zoekt daarnaar met heel uw vermogen, want het is nader dan handen en voeten. Zoekt daarnaar met geheel uw vermogen, want het is nader dan handen en voeten. Daaruit kan men opmaken dat alle kennis aangaande God en het leven in onszelf besloten ligt. Echter, ieder van ons moet zelf het besluit nemen om toe te laten dat die kennis zich in ons kan openbaren. Daarvoor is bezinning nodig. Daarvoor is ook nodig stilte. Door stilte scheppen wij ruimte in onszelf. Ruimte zonder het vele lawaai van de aardse natuur. Dan wordt het mogelijk om de stille stem van het innerlijke koninkrijk te vernemen. Het middelpunt van onze microcosmos, in het hart, bevindt zich de roos des harten, het geestvonkatoom, dat ook wel Christusatoom wordt genoemd. Dit atoom behoort tot een andere natuur dan de atomen van onze lichaamsgestalte. De lichaamsatomen behoren tot de aardse natuur. Het geestvonkatoom behoort tot de goddelijke natuur. Het is dit atoom waarvan de dichter zegt, een goddelijk atoom heeft groter waarde dan duizend paradijzen. Wanneer dit goddelijke atoom in het hart tot werkzaamheid komt, gaat er een nieuwe, heiligende kracht vanuit. Een nieuw licht begint zich dan in het hart te openbaren. Dit is wat genoemd wordt de geboorte van de nieuwe, goddelijke ziel. Wanneer dit nieuwe zielenlicht, dit Christuslicht, in het hart gaat stralen en ons wezen binnenstroomt, worden alle atomen van onze persoonlijkheid door deze geestelijke stroom doorgloeit. Een nieuw bewustzijn is daarvan het gevolg. Met andere woorden, via de nieuwe ziel en het nieuwe bewustzijn, vloeit de geestkracht het lichaam binnen en brengt de transfiguratie tot stand. Het herstel van de oorspronkelijke eenheid van lichaam, ziel en geest. Dit is het mysterie der evangelische wedergeboorte. Dan zal uit het dusgenaamde lood der natuur het goud des geestes ontstaan en het sterfelijke in het onsterfelijke worden omgezet. Of zoals Paulus het in zijn Korinthebrief uitdrukt, gezaaid wordt in vergankelijkheid en opgewekt in onvergankelijkheid. Gezaaid wordt in oneer en opgewekt in heerlijkheid. Gezaaid wordt in zwakheid en opgewekt in kracht. Gezaaid wordt een natuurlijk lichaam, opgewekt een geestelijk lichaam. Is er een natuurlijk lichaam, zo bestaat er ook een geestelijk lichaam. Wij staan aan het begin van een nieuw wereldtijdperk. De voor ons liggende periode wordt genoemd het Aquarius- of Waterman-tijdperk. Het is het begin van een nieuw hoofdstuk in de aarde- en mensheidsontwikkeling. De invloeden van Aquarius doen zich steeds sterker gevoelen, ten gevolge waarvan wereld en mensheid ingrijpende veranderingen ondergaan. De eigenschappen van Aquarius maken het mogelijk dat de altijd aanwezige Christuskracht op intensieve wijze de mens in het hart kan aangrijpen. Het aanrakingspunt van deze kracht is het Christusatoom of de roos des harten. Deze kracht werkt in de mens verbrekend naar de oude natuur en vernieuwend naar de nieuwe bezieling. Dit Christuslicht komt tot ons uit het oorspronkelijke goddelijke levensveld en het neemt voortdurend in kracht en vibratie toe. Door deze nieuwe interkosmische stralingsinvloeden ondergaat de samenstelling van de aarde-atmosfeer geleidelijk en dit met diepe goddelijke bedoeling een grote verandering. En daar wij weten hoezeer wij met de ons omringende atmosfeer, de aardemsubstantie, verbonden zijn, kunnen wij ons ook voorstellen dat wanneer de atmosfeer verandert, dit noodzakelijkerwijs een geweldige invloed moet hebben op het natuurlijke, zedelijke en geestelijke gedrag der mensheid. Het Aquarius of Waterman tijdperk brengt de halve grote en heerlijke mogelijkheden met zich mee voor de mens die op deze atmosferische Christuskracht positief weet te reageren. Die mens zal ervaren dat de innerlijke Christus leeft, maar de mens die zich naar lichaam, ziel en bewustzijn niet weet aan te passen aan de nieuwe atmosferische omstandigheden, zal voor grote moeilijkheden komen te staan. Om blijvend positief op deze atmosferische Christuskracht te kunnen reageren, is een middelaar nodig met name de nieuwe, de wedergeboren ziel. Want slechts deze nieuwe ziel is in staat te worden tot geestziel en blijvend binding te maken met de goddelijke natuur. De vraag is nu, hoe komen we tot de geboorte en de opbouw van de nieuwe ziel? Het antwoord luidt door het openen van de roos des harten. Dat wil zeggen door het toelaten van de atmosferische Christuskracht in het hart. De roos, het Christusatoom, dit kernbeginsel in het hart, ligt latent als een belofte in ieder mens verborgen. De roos kan worden aangeraakt door het Christuslicht, wanneer het lawaai van de wereld en van het eigen ik voor een moment verstommen en er in het wezen rust en stilte komt op basis van een intens verlangen. De broederschap van het Gouden Rozenkruis kan hier de helpende hand bieden. Zij geeft leringen en aanwijzingen aan hen die verlangen naar zielenvernieuwing. Zij bedt hen in een krachtveld. stralingsveld dat aansluit bij de atmosferische christuskracht en dat geschikt is gemaakt voor de zoekende mens. In dit krachtveld kan deze een spirituele ontwikkelingsweg gaan. Het betreft een pad van bewustzijnsontwikkeling en opbouw van de nieuwe ziel. Wie is Christus? Christus is liefde, wijsheid, kracht, de bron die het licht van binnen voortbrengt. Meet niet dat Jezus Christus een goddelijk wezen is dat buiten u staat. Christus, de grote helbrenger, ligt reeds vanaf het allereerste begin in u verborgen, als een zaadkorrel, als een rozenknop, als een laatste overblijfsel van uw oorspronkelijke goddelijke wezen. Als wij ons nu gaan wijden aan dat laatste overblijfsel, dat zich alleen in de straling van de bron van alle leven kan openbaren, wordt uit dat verhulde zaad geboren een Jezusmens, dat wil zeggen een volstrekte zielenmens. Er wordt tot ons gezegd, want, vrienden, werd Christus duizendmaal in Bethlehem geboren en niet in uw ziel, dan waart gij toch verloren. Vergeefs hebt gij het kruis van Golgotha aanschouwd, zoge het rozenhart niet in u hebt gebouwd. Dit innerlijke bezit van God of Jezus Christus in ons is het punt waarop alle mysteriën samenkomen, zoals de stralen naar het middelpunt van een cirkel, het hoogste van alle religieuze mysteriën vindt hierin zijn vervulling. Herkent de mens dat hij in zijn innerlijk het kernbeginsel van het goddelijke met zich draagt en is hij in staat om dit vuur, deze vlam, aan te wakkeren door diep verlangen in het hart, dan wordt zijn geloof tot innerlijk weten. Vol vertrouwen zal hij dan zijn voet plaatsen op het pad ten leven. De eerste schrede is dan gezet. Dit pad ten leven voert van Bethlehem naar Golgotha, waarbij de Jezusmens transfigureert tot een Christus, tot de enige geboren zoon, die zich zal verenigen met zijn oorsprong, met zijn vader in de hemel. Dit pad is de Via Dolorosa. Het is het pad van de roos en het kruis. Het pad ten leven voert ons langs de smalle weg van zelfkennis naar zelfovergave, naar ontherting, naar een volkomen eenwording met het Christusbeginsel in ons. In het ontdekkende licht ervaren wij, alles in ons is onzuiver, ingesponnen door het spinnenweb van de ijdelheid, bedekt met het stof van de aarde. Onze wil is de os, die onder het juk van zijn hartstochten zucht. Onze rede is de ezel, die gebonden is door de halsterigheid van zijn meningen, door zijn vooroordelen, zijn dwaasheden. In deze armzalige en verwoeste hut, in dit tehuis van dierlijke hartstochten, in deze stal van het hart, kan Jezus Christus in ons geboren worden door ons volkomen geloof. De eenvoud van onze zielen is als de herders die hun eerste offeranden brachten, totdat ten laatste de drie voornaamste machten van onze koninklijke waardigheid, de drie Magiërs, zich voor hem ter aarde buigen en hem de geschenken van waarheid, wijsheid en liefde aanbieden. Zo transformeert de stal van ons hart zich in een uiterlijke tempel, waarin Jezus Christus ons onderwijst. Maar deze tempel is nog gevuld met schriftgeleerden en fariseeërs. De duivenkopers en de geldwisselaars worden er nog in gevonden. Deze moeten eerst uitgedreven worden. De tempel moet worden veranderd in een huis des gebeds. Procesmatig kiest Jezus Christus al de goede krachten in ons om hem aan te kondigen. Hij geneest onze blindheid, reinigt onze melaatsheid en wekt de dode machten in ons op tot levende krachten. Hij wordt in ons gekruisigd, hij sterft en staat glorierijk weer in ons op als de overwinnaar. Vrienden, mogen de innerlijke Christus in u geboren worden en mogen hij u de weg wijzen die leidt tot waarlijk verstaan en tot volkomen leven.